De verkoper van Venetië. In de prachtige stad Venetië leefde er een rijke verkoper met de naam Antonio. Hé hey Antonio. Bassanio, het is al even geleden. Hoe gaan de voorbereidingen voor het huwelijk? Shylock, hier. ik zal de schuld morgen terugbetalen, dat beloof ik. Een deal is een deal en een belofte is een belofte. Je beloofde mij vandaag terug te betalen. En als je dat niet lukte, dan zei je dat ik je winkel zou hebben. Je hebt het geld niet betaald, dus je winkel is voor mij. Mijn lening is slechts 50 Dukaten. Mijn winkel is veel meer waard dan dat... Dat had je dan moeten bedenken voordat je je winkel aan mij beloofde. Nu ga ik mijn weg. Shylock, wacht. Hier, 50 dukaten die Mersanio moet betalen. Nee, waarom zal ik je geld aannemen? Mersanio had vandaag al zou moeten betalen. En vandaag is nog niet voorbij, Shylock. Het is nog een paar uur ter zonsondergang. Hier is het geld. Laat zijn winkel met rust... En anders ga ik je aanklagen in de rechtbank. Antonio! Heel erg bedankt, Antonio. Ik zal je morgen absoluut terugbetalen. Dat beloof ik. Dat weet ik zeker, Marzano. Antonio, je bent één. Die gemene Sherlock vindt jou zeker niet leuk. Vergeet hem maar. Zeg me, hoe gaan je huwelijksvoorbereidingen? ehm, ah, um, goed. Ze gaan wel goed, dank je. Is er een probleem, Bassanio? Nee, alles gaat prima. Jij en ik zijn vrienden. Zeg me, wat is er aan de hand? Ik verwachtte wat geld deze week. Maar dat zal nog zeker op zijn minst vijf maanden duren. En ik heb al dingen gekocht die ik nog moet gaan betalen. Hoeveel? Drie duizend ducaten. Dat is heel veel geld. Weet ik. Ik heb een ring voor Portia gekocht. En we wilden een feest houden voor vijfhonderd armen. En hen een cadeaus geven voor ons huwelijk. Maar nu weet ik niet wat ik moet doen. Dat is erg nobel, Bassanio. Ik had je erg graag het geld geleend. Maar zelfs ik heb geen drie duizend ducaten op het moment. Maar mijn schepen zullen over drie maanden terugkomen... En dan zal ik duizenden ducaten hebben. Maar dan zal het al te laat zijn. Het huwelijk is volgende week. Ik heb een idee. Kom mee. Oh, die Antonio. Als hij er niet was geweest, had ik een winkel die 500 ducaten waard is voor 50 gehad. Altijd bemoeien met mijn zaken. Je zult boeten, Antonio. Op een dag zul je boeten... Shylock, Nee, Antonio. Ik laat je geen geld aannemen van Shylock. Je weet wat voor bedrieger hij is. Het gaat slechts om drie maanden, Bassanio. Zodra al mijn schepen terug zijn, zal ik makkelijk de 3000 Ducaten terug kunnen betalen. Shylock, Antonio! Ik heb wat geld nodig. Jij... Jij die altijd geld uitgeeft om mijn handel te verpesten. Jij hebt geld nodig. Jij bent oneerlijk, Sherlock. En dat weet je. Ik heb 3000 Ducaten nodig. 3000 Ducaten? Uh, dit is de kans om Antonio te ruineren. En hem terug te pakken voor alle keren dat hij me beledigde en mijn plannen verpeste. Goed, ik zal je het geld geven tegen geen rente. Maar als je niet het hele bedrag binnen drie maanden... terugbetaalt dat alles wat voor jou is van mij worden. Deal? Dat is simpelweg bedrog, Shylock. Antonio, laten we gaan. Geen zorgen, Bassanio. Mijn schepen zijn terug over drie maanden. Ze zijn nu al weg uit Afrika. We hoeven ons geen zorgen te maken. Je hebt het geld nu nodig, vriend... Goed, ik ben akkoord. Bassanio maakte zich zorgen om Antonio. Hij wist dat Shylock niet te vertrouwen was, maar Antonio was zeker. Shylock gaf hem 3000 ducaten. En Bassanio kon nu verder gaan met de plannen voor zijn huwelijk. Bassanio ging trouwen met een prachtige, wijze en intelligente vrouw genaamd Portia... Hij gaf Portia de prachtige ring die ze wilde hebben... en samen deelden Bassanio en Portia hun weelde met de armen. Ze gaven een feest voor hen en gaven hen cadeaus van liefdadigheid. Dank je, Antonio. Niks van dit alles zou mogelijk zijn zonder jou. Kom op, Bassanio. Hoe kan ik nu niet zo'n edele huwelijksviering ondersteunen? Nee, echt, Portia? Antonio heeft alles geriskeerd, met die slechte Shylock, om ons 3000 ducaten te geven voor het huwelijk. Wat? En dat liet je hem doen, Bassanio? Geen zorgen, jullie beiden. Zodra mijn schepen terug zijn van de zee, zal ik meer dan genoeg geld hebben. Maanden gingen voorbij. Bassanio en Portia waren erg gelukkig samen. En Antonio was als familie voor ze. Al snel werd het tijd voor Antonio om Shylock zijn geld terug te betalen. Meester, er is een bericht van de rechtszaal voor je. Wat een hemelsnaam. Wat is het? Nou, Shylock heeft me morgen in de rechtszaal gedaagd, waar ik terecht moet staan, omdat ik niet terugbetaald heb. Is het wel tijd dan? Ik weet zeker dat we nog tien dagen meer hebben voordat ik al het geld terugbetaald moet hebben. Vergeef me meester, maar mag ik iets zeggen? Zeker Rebus, wat is er? Meneer, heer Sherlock, staat er op bekend datum zijn contracten te veranderen. Hij kan de datum van 18 naar 8 hebben veranderd. Wat? Wacht, ik kan hem niet zomaar arresteren. Hij moet morgen in de rechtszaal verschijnen en heer Sherlock Thunders laat hem arresteren zodat hij niet kan verluchten. Antonio! Oh! Wat is er gebeurd? Was er een storm op zee? Antonio's schepen! Ja, die schepen. Maar Sherlock zal niet nog een dag wachten. En met dit bericht, mijn vriend is gedoemd. Nee, ik zal Antonio niks laten overkomen. Ga naar hem, Bassanio, en zeg hem niks over de storm. Zeg hem niks. Het wordt tijd dat Shylock een lesje wordt geleerd. Ik zal naar de rechtszaal komen als de advocaat van Antonio. Jij? Oeh, Blijf gewoon bij je vriend en vertel hem niets. Geen zorgen, ik zal hem niks slechts laten overkomen. Oké? Okay? Ik vertrouw je. De volgende dag moest Antonio verschijnen in de rechtszaal voor de magistraat. Heren, wie hebben we hier dan? De heer Sherlock Thunders tegen Antonio Bacillus. Laat de rechtszaak beginnen. Nou, de zaak is erg simpel, uw hoogheid. Antonio is met 3000 ducaten schuldig. Toen de tijd toen ik hem het geld leende, beloofde hij me... Dat wanneer hij me vandaag niet terugbetaalde, dat alles wat van hem is, van mij zal zijn. Hij heeft gelogen over de datum van het contract. Stil, zou je me alsjeblieft de contracten willen laten zien? Hier zijn ze! Maar zeker meneer Thunders, meneer Antonius' eigendommen zijn veel meer waard dan 3000 ducaten. Waarom Jemmy niet dat deel wat de schuld afbetaalt? Het spijt me heer, Antonio zelf heeft het contract ondertekend. Een deal is een deal, een belofte is een belofte. Meneer Antonio, hoe kun je zelfs zo'n belachelijke deal ondertekenen? Meneer Thunders, denk nog eens na. Dit is onwenselijk. Dit uw hoogheid is helemaal legaal. En alles wat ik vraag is dat Antonio een legaal ondertekend contract honoreert en zijn woord nakomt. Meneer Shylock Thunders heeft gelijk, Uwe Hoogheid. Meneer Antonio moet het contract nakomen wat hij zelf tekende. Meneer Thunders, volgens het contract is het dat wanneer meneer Antonio niet het hele bedrag vandaag betaalt, dat alles wat van hem is, van jou zal worden. Klopt dat? Dat is waar. En je bent niet op andere gedachten te brengen? Helemaal niet. Een deal is een deal. Een belofte is een belofte. Goed dan. Uwe hoogheid, daarmee behoren alle verliezen op zee van meneer Antonio nu toe aan meneer Tanders. En zullen door hem worden afgehandeld. Verliezen op zee? Ja, kijk zelf maar. Dit kwam gisteravond binnen. Er was een erg grote storm aan de kust van de Middellandse Zee... waar zijn schepen binnen moesten komen. Je zult de verliezen moeten overnemen... die rond de 20.000 ducaten zullen liggen. Natuurlijk niet. Nooit. Wanneer je zegt dat je alles zult bezitten wat van meneer Antonio is... betekent dat in alle eerlijkheid alle winsten, bezit en verliezen... die van meneer Antonio zijn. Dit is bedrog, uw hoogheid... Een deal is een deal. Een belofte is een belofte. De advocaat heeft gelijk. U zult alle verliezen van meneer Antonio moeten overnemen. Ik scheld hem de 3000 ducaten kwijt. Ik wil mijn geld niet terug of dat contract. Genoeg, meneer Venders. Uw gedrag toont aan dat u met opzet een contract heeft gemaakt... waarvan u weet dat het oneerlijk is. Dit zet een serieus vraagteken bij uw eerlijkheid en betrouwbaarheid... Waarom veroordeelt deze rechtbank u om geen contacten meer te mogen maken.?. totdat al uw zaken grondig zijn onderzocht. Voer hem weg, officieren! Al mijn schepen zijn verloren op zee. Er was een storm op zee. Kom gewoon met ons mee, Antonio. Je hebt de rust nodig. Antonio was erg verdrietig nadat hij hoorde dat zijn schepen verloren waren. Bassanio bracht hem naar huis. Ik heb al mijn schepen verloren. Ja, ben ik bang voor. <laughs> Waarom lach je? <laughs> Even een minuutje, Antonio. Massanio, wie was de advocaat die me verdedigde in de rechtszaal? Je wilt hem ontmoeten? Hier is zij hij. Portia, was jij dat? Ja. En het spijt me van je verliezen. <laughs> Wat is er aan de hand met jullie twee? Waarom lachen jullie? Ik ben al mijn schepen kwijt. Nee, je hebt niks verloren. Een verschrikkelijke storm was aan de kust van de Middellandse Zee. Om drie uur. Dit is alleen het halve bericht. De andere helft is hier. Maar geen zorgen, heer Antonio. Wij waren rond tien uur uit het gebied, lang voordat de storm er was. Al uw goederen en schepen zijn veilig. Uw schepen zullen even eentje op de twintigste van deze maand aankomen. Maar... We hebben maar de helft van het bericht aan Shylock laten zien. De magistraat wilde ook Shylock een lesje leren. En dus zei hij niks wanneer ik Shylock alleen pagina 1 van het bericht liet zien. Nooit meer weer zal Shylock durven te zeggen... Dat een deal een deal is en een belofte een belofte is. <laughs> Posja. mijn vriend Bassanio is een erg gelukkige man om zo'n wijze, intelligente, dappere en eerlijke vrouw als jij te trouwen. Dank je. Het einde.